Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. De monumentbrum is waarschijnlijk afgebrand doordat jongens bij de molen bijbels en psalmboeken in brand hadden gestoken. De zes opgepakte jongens zeiden tijdens politieverhoren dat ze die hadden gevonden in een container. Het is volgens de zes nooit de bedoeling geweest om de molen in brand te steken. Eerder werd gedacht dat de brand was ontstaan door vuurwerk. De machinist die betrokken was bij het treinongeluk in Stavoren in 2010 wordt niet vervolgd. Het OM heeft dat besloten. De 60-jarige machinist uit Goor reed met een onderhoudstrein door een stoopblok. Vervolgens ging de trein dwars door een watersportwinkel. Een Italiaanse machinist bestuurde de trein onder leiding van de Nederlander. Uit het onderzoek is nu onder meer gebleken dat er gebreken waren aan het baanvak. De politie heeft nog geen spoor van de overvallers op het geldtransportbedrijf G4S in Nieuwegein afgelopen nacht. Ze zijn het laatst gezien op de snelweg bij Gorkum toen ze in twee Audi's naar het zuiden reden. Inmiddels is ook Belgische politie op zoek naar de overvallers. De daders bliezen vanochtend een deur op met explosieven. Het is onbekend hoeveel er is buitgemaakt, vielen geen gewonden.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 Het eerste kwartaal van dit jaar was het slechtste kwartaal voor de woningmarkt. sinds de kredietcrisis uitbrak in 2008. Een gemiddelde koopwoning kost nu 214.000 euro. Makelaarsvereniging NVM ziet duidelijk dat de consument de aankoop van een huis uitstelt. De NVM wil dat het kabinet snel duidelijkheid geeft. over nieuwe maatregelen op de woningmarkt. Het weer, bui, buien en af en toe zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 12. Dit was het. Dit is Johnson Holka van de ANWB. Er staan geen files, wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A16 tussen Breda en Rotterdam en op de A27 tussen Utrecht en Almere. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.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 They fall Z We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. ww.ziefmzantwoord.nl.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 Bring this happiness I'm being I, I try to keep uh, my sanity. I, I waited patiently, and girl, you know it seems life is full I'm pain.